De eindexamenklachtenlijn van het LAX raakte gisteravond na het nieuws direct overbelast. Bij het internationale ruimtestation ISS zijn drie nieuwe bemanningsleden aangekomen. Ze waren gisteravond met hun Soyuz raket vanaf een lanceerbasis in Kazachstan vertrokken. Dankzij technische aanpassingen aan de bordcomputer van de Soyuz is er een kortere route mogelijk. De reis duurt daardoor niet meer twee dagen, maar slechts zes uur. De Amerikaan, Rus en Italiaan blijven een half jaar in de ruimte om onderzoek te doen. In het ruimtestation zijn al drie astronauten, twee Russen en een Amerikaan. In Lelystad begint vanochtend de rechtszaak over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Zeven minderjarigen en de vader van een van hen staan terecht voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling. Nieuwenhuizen werd in december ernstig mishandeld... na afloop van een voetbalwedstrijd tussen jeugdteams van Buitenboys en Nieuwsloten.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 Nu al wakker. Met Martijn Middel en Ingeloen Stoon. Goedemorgen, het is woensdag 29 mei 2013, de dag dat het zeil hopelijk van het greffel van Roland Caros af kan blijven. Want op nog zo'n regenachtige dag als gisteren, daar zit niemand op te wachten. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam... dat u na ondertekening van de akte door het huwelijk aan Elkander bent verbonden... Het is de dag dat D66 definitief een einde wil maken aan de weigerambtenaar... Al sinds de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in 2001... is de trouwambtenaar die uit gewetensnood geen homohuwelijk wil sluiten... onderwerp van discussie. De Tweede Kamer kan hier vandaag definitief een einde aan maken. Het is ook de dag van hoger beroep in het proces tegen Joran van der Sloot. Die begin 2012 werd veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf... voor de roofmoord op de Peruaanse miljonairsdochter Stephanie Flores. Showing no emotion, Joran van der Sloot admitted... to killing 21-year-old Stephanie Flores... ...telling a packed Peruvian courtroom. Yes, I want to plead guilty. I wanted from the first moment to confess sincerely. I truly am sorry for this act. I feel very bad. En er is er een jarig, hoera, hoera. Poontverslaggever Rutge Kastricum wordt vandaag 34 jaar oud. Wat betekent procent? Even. Weet jij wat arbeidsvreugde betekent? Uh, nee, iets met werk of zo. Fatima, kom eens er vier. Kom eens even hier, Fatima. Hier! Yeah. Weet u hoe ik ben? Het was toch om? Ja, zijn ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, recht gedoren. Nou, laat maar, ik loop zelf wel eventjes. Wilt u reageren op dit programma? Bel dan met ons gratis nummer. Dat is 0800 1121. Ik herhaal hem gewoon nog een keer. 0800 1121 of Twitter met de hashtag WNLnacht. Studeren aan een hogeschool of universiteit is iets wat voor vrijwel iedereen in Nederland als iets heel normaals klinkt. Toch zou het zomaar kunnen zijn dat vanaf 2016 niet iedereen zijn kroost meer naar school kan sturen. Het huidige kabinet plant namelijk grote bezuinigingen op het hoger onderwijs. Zo zullen de basisbeurs en de OV-studentenkaart vanaf 2016 verdwijnen. Om verantwoordelijk minister Jet Bussemaker op andere gedachten te brengen, bedacht de LSVB de actie Lieve Jet. En die actie is nu afgelopen. We bekijken de stand van zaken. Kai Heineman is voorzitter van de LSVB. En hij zit de hele uur bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, lieve Jet, uh, laten we even teruggaan naar het uh, begin. Het klonk al goed, maar wat hield de actie ook weer in? Het is eigenlijk heel kort dat uh, scholieren, studenten en ouders een, een liefkaartje aan Jetbussenmaker, vandaar Lieve Jet konden sturen om aan te geven waarom zij zich zorgen maken. Dat inderdaad in 2016 de OV-kaart dreigt uh, te verdwijnen. En in 2014 al de basisbeurs. Dat is dus voor iedereen die nu in havo uh, 4 of VWO 5 zit. Uh, ja, die uh, krijgt geen basisbeurs meer als het aan maken ligt. En uh, wij wilden eigenlijk persoonlijke verhalen uh, horen uh, wat dat. Uh, wat dat betekende en dat aan de minister overhandigen en dat hebben we gedaan uh, zodat zij ook echt kan zien wat er gebeurt uh, als, uh, als ze deze plannen doorzet. Nou, jullie hadden een flinke respons, uh, iets van 6.000 van die kaartjes aan Jetbussen Wat wat voor boodschappen hebben de mensen uh, op op die kaart geschreven? Ja, uh, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, heel veel ouders zich zorgen maken, uh, die bijvoorbeeld zeggen: uh, nou, ik heb het zelf niet zo breed, uh, moeten mijn kinderen daar dan uh, voor opdraaien of uh, mijn oudste zoon heeft kunnen studeren? Moet ik nu tegen mijn jongste dochter zeggen... Uh, ja, je bent te laat geboren, sorry, en mama kan het niet betalen? Nou, dat, dat zijn uh, echt dingen die van ouders binnenkomen. En van, van studenten merk je ook uh, veel dat ze zeggen... ja, ik heb zelf die basisbeurs gehad... en ik gun dat mijn broertje, neefje of nichtje of zusje, uh, gun ik dat ook. Ja. Uh, dus waarom krijgen die niet dezelfde kans als ik heb gehad? Maar waarom lieve kaartjes? Het zijn eigenlijk boze kaartjes, toch? Gefrustreerde kaartjes. Nou ja, uh, op dit moment is het nog een voornemen van het kabinet. Ze moeten nog met een wet komen. Dus we dachten, nou, als we het uh, uh, Jet Bussemaker... dat is een, uh, een, een minister van de uh, Partij van de Arbeid... die snapt dat heus wel. Als we die nou lief vragen en uh, met 6000 persoonlijke brieven... eigenlijk laten zien uh, wat er gebeurt... Uh, dan, uh, uh, dan zal zij daar goed naar kijken. En dan uh, hopen we dat ze haar plannen ook uh, aanpast. En gezien de respons denk ik dat ze dat ook wel moet. Je hebt ook een heel mooi zwart shirt aan op dit moment... met de letters Lieve Jets met een, met een coma. Hè. Daar kan elk verhaal nakomen. Dat shirt had jij maandag ook aan, zag ik toevallig op een foto. Want toen hebben jullie de kaartjes aangeboden aan bussenmaker eh, op het Binnenhof. Hoe reageerden zij? Um, nou, ze zei, ik, uh, ik begrijp jullie zorgen. Dus Dat, dat, is, al, dat is al fijn. Uh, en um, vervolgens uh, heeft ze geluisterd naar een aantal scholieren en studenten... die uh, de kaartjes overhandigden. Uh, en uh, heeft ze zelf ook een, een kaartje teruggestuurd. Uh, wat heeft ze geschreven? Uh, nou, ja, Helaas een beetje het bekende verhaal. Uh, dat, het, uh, dat het wel mee zou vallen en dat iedereen wel, uh, wel mag studeren. Nou, dat, dat vinden we fijn dat dat mag. Alleen ja, ze, ze gaat toch niet echt in op uh, hoe, dat, hoe je dat dan doet met zo'n hoge schuld. En uh, wat dat betekent... Uh, en ook niet ja, op het persoonlijke verhaal uh, van die mensen uh, die, die een kaartje aan haar hebben uh, gestuurd. En uh, ja, de scholieren die aanwezig waren, ja, daar kon ze ook de zorgen niet van wegnemen helaas. Ja, het kaartje dat ze heeft gestuurd, was het, was het wel een lief kaartje? Oh ja, het was zeker lief en het, uh, het, uh, het was helemaal in lijn van de actie. En uh, ze zegt ook, ik wil graag dat jullie gaan studeren. Uh, uh, dat, is ook, uh, dat zijn we ook met haar eens. Het is een investering en uh, dat, uh, dat willen we graag. Maar toch vertelt ze weer de bekende weg. En ja. het lijkt mij dan dat jullie een beetje de moed in de schoenen zakt. Nou, de moed in de schoenen zakt niet. Want uh, gelukkig was uh, tegelijkertijd daar ook... Uh, uh, bijvoorbeeld Jesse Klaver van GroenLinks. En die gaf nog eens aan dat hij uh, nog steeds vindt dat dit geen sociaal voorstel is. En dat hij het niet gaat steunen. Mm -hmm. En GroenLinks uh, is een van de partijen uh, die uh, mevrouw Bussenmaker echt nodig ook heeft uh, in, uh, in de Eerste Kamer. Ja. Want uh, ja, zonder uh, bijvoorbeeld partijen als GroenLinks, D66 of 50PLUS uh, komen ze niet aan een meerderheid. Ja, nou En is de actie nu al klaar of gaan jullie nog even door? Nou, want uh, de kaartjes zijn overhandigd, uh, maar omdat uh, het zusje van Janiek, want dat is het eerste kaartje, had Janiek gestuurd die zich zorgen maakte over zijn zusje. Uh, daar is de, heeft de minister een kaartje aan teruggestuurd. En we gaan in ieder geval uh, zorgen dat zij nog één keer een uh, kaartje terug kan sturen aan de minister. En uh, kan ingaan op de zorgen die nog niet zijn weggenomen. Nog even een reactie. Nou, zometeen gaan we ook verder met jou praten in onze studio. Je bent bij ons te gast, Kai Heineman, voorzitter van de de LHRB. Ongeveer vier uur lang kun je een trip maken op deze pil, de partydruk Ecstasy natuurlijk. Deze harddruk is illegaal, spreekt voor zich, staat op nummer één van de harddruklijst en je wordt streng gestraft als je Ecstasy bij je hebt, maakt of verkoopt. Maar als het aan de JOVD Amsterdam ligt, komt daar een einde aan. Volgens de voorzitter Christian Kamminga is de overlast die excessie veroorzaakt minim. De partiedruk moet dan ook volgens hem voortaan gewoon in de Amsterdamse koffieshops te krijgen zijn. Christian Kamminga, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen jullie dit? Uh, ik denk dat er vooral twee belangrijke redenen zijn. Allereerst uh, haal je het hiermee uit de criminele screen, Met alle tramland die daar aan vasthangt. En de tweede denk ik dat de veiligheid wordt vergroot zodat je als ge potentiële gebruiker of als gebruiker weet wat je koopt. En op dit moment hoor je op een feestje, dit is goed spul en het is niet duur... en uh, het zit allemaal wel in kannen en kruiken, maar je weet het gewoon niet. En daarom zijn wij ervoor dat we eens afstappen van die oogkleppenpolitiek. en eerlijk uh, aan de partyganger vertellen wat hij kan kopen. Ja, maar denk je dan echt dat het verd verdwijnt? Ik bedoel, het criminele circuit verdwijnt nooit. Er zijn allemaal pillen die goedkoper zijn of die net wat heftiger zijn dan ecstasy. Uh, dat verdwijnt niet. Uh, ik, daar heb je een andere mening over. Want het is namelijk als volgt: op het moment dat je hè, de politiek heeft nu ferme taal, uh, strenger straffen, uh, harder handhaven, et cetera. En ik denk dat je daarmee alleen maar de wat meer amateuristische dealers afschrikt uh, voor de georganiseerde, de professionele uh, misdaad, creëer je dan juist een markt. En wordt het alleen maar interessanter en kun je er meer geld in verdienen. En dat willen wij juist tegengaan. Nou, dat betekent dus het reguleren van ecstasy. Uh, maar wat, wat bereik je daar dan uiteindelijk mee? Nou, dus dat je als uh, potentiële gebruiker, um, eh, ik zou bijna zeggen net als een rolletje pepermunt, kunt lezen wat zit erin, wat koop ik. En wat we vooral willen voorkomen is in de excessen. En we zijn van mening dat ecstasy uh, dat XC niet zo'n bijzonder schadelijke drugs is. Dat ook uit een rapport dat het ministerie van Volksgezondheid uh, in 2009 heeft laten uitvoeren, waarin XC op een vergelijkbaar niveau staat uh, met uh, cannabis... En alcohol en tabak, de is inmiddels bekend... zijn vele malen schadelijker en ook vele malen verslavender. Dus wij vinden in die zin een XC ook zeker geen uh, schadelijke druk Nee, er nee. uh, uh, uh, zijn natuurlijk wel verschillen tussen, tussen de twee. die Je noemt het principe van wat je zegt, is duidelijk. Uh, uh, wel even een... een uh dingetje, iets wat ik, wat, ik me, wat ik me afvraag. Stel, je gaat inderdaad ecstasy reguleren. Ik ben iemand die uh, nog nooit met ecstasy in aanraking is geweest. Ik zou ook niet weten waar ik het zou moeten krijgen. Terwijl als we het hebben over marihuana, ja, dan weet ik precies waar ik moet zijn. Want we hebben acht van die winkels bij ons uh, in de stad. Is dat niet iets wat de drempel ook verlaagt tot het gebruik van ecstasy Ja, nou het punt daarmee is dat het uh, namens wat uh, 30 jaar, 40 jaar geleden ook uh, grond voor wiet... Uh, toen werd er ook gezegd, ja, op het moment dat je op elke hoek van de straat een jointje kunt roken, uh, dan neemt het gebruik toe. Maar dat is statistisch niet om het bouwen. Ook als maar het, is, het, het is toch wel dat je sneller een jointje neemt dan een XC-pil. Uh, dat weet ik niet. Het, het zou voor mij beide een, een stap zijn waar ik geen uh, behoefte of interesse in heb. Dus uh, ik denk dat... Uh, in het daar daarvan het ook goed te zijn als mensen die afweging wat meer zelf zouden nemen. Dan zouden ze luisteren naar wat er in de opiumwet staat. Want dat uh, kan ook niemand meer volgen inmiddels. Ja, Het liberale grondbeginsel daar ook. Laten mensen vrij. Uh, duidelijk. Uh, uh, je zegt al zelf uh, uh, duidelijk. Jij gebruikt geen ecstasy. Ook nooit gedaan? Uh, nee. Nee. En ik heb daar ook uh, helemaal geen behoefte aan. Ge geen nieuwsgierigheid? Uh, ook niet. Nee. Uh, reguleren van ecstasy. Ik denk dat de weg nog lang is er naartoe. Wat gaan jullie doen om die plannen waar te maken? Nou, wij hebben natuurlijk het voortouw ook binnen de VVD. We willen graag aangeven dat we maar eens klaar zijn... met dat strengere uh, beleid dat nu wordt ingevoerd. Um, en ja, zoals ik al zei, de weg zal lang zijn... maar het geluid moet wel gehoord worden. Ja, ecstasy in de coffeeshop, Misschien wordt het wel een bewaarheid. In ieder geval als het ligt aan uh, voorzitter Christian Kamminga... van de JOVD Amsterdam. Dankjewel. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Zometeen nemen we de kranten met u door. Maar eerst Michael Buble. Some kind of wonderful. All you have to do is touch my head. To show me you understand. And that something happens to me. That's some kind of wonderful. Now time my little world seems blue. I just have to... Thank you Michael Bublé, dit is nu al wakker van Omroep BNL op Radio 1. Wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders... die liggen nog op één oor. De kranten, de kranten, de kranten die zijn op weg naar de kiosk. Leon Mastik neemt ze met u door te beginnen met de Volkskrant. Een zwembad met strandstoelen in de tuin, een pingpongtafel op het terras... citroenbomen op de oprit en een weids uitzicht op de Spaanse Sierra. Tot voor kort niet meer dan een idyllisch Spaans stil leven. Maar na de gruwelijke dood van de Nederlandse oud-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn voelt de straffe wind er macaber aan. Een verschrikking, zegt achter buurvrouw Josefa in de Volkskrant. Ik kreeg kippenvel toen ik vandaag ineens dat huis op tv zag. Ze wijst vanaf haar veranda over de mango- en olijfbomen naar het rode huis in de verte. Nadat zondagavond de lichamen van de sinds 13 mei vermiste Ingrid Visser... en Lodewijk Severijn waren gevonden en drie verdachten zijn gearresteerd... is de zaak in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels is gisteren één van de verdachten voorgeleid. Vreemdelingen worden te snel achter de tralies gezet. Dat constateert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Uit het rapport dat vandaag verschijnt... blijkt dat Nederland uitgeprocedeerde vaak ten onrechte in de cel zet. Hoe langer vreemdelingendetentie duurt, hoe zinlozer het wordt, staat in het rapport. Het doel van de detentie is het bewerkstelligen van het vertrek uit Nederland... van vreemdelingen die hier niet mogen zijn. En, zeggen nationale en internationale regels... je mag een vreemdeling pas bij zijn vrijheid ontnemen... als een lichter middel niet helpt om dat doel te bereiken. In ons land gaat het meestal al mis bij de vreemdelingenpolitie. Hun prestaties worden onder meer gemeten aan de hand van het aantal dossiers... wat ze overdraagt aan de dienst terugkeren en vertrek. Die overdracht vindt al plaats bij het vastzetten van uitgeprocedeerden... en niet pas als ze terugkeren naar het land van herkomst. Zitten is het nieuwe roken... Daarvoor waarschuwen Amerikaanse wetenschappers in een onderzoek... waar het Nederlandse Dagblad vandaag over schrijft. Langdurig zitten is volgens de wetenschappers minstens zo gevaarlijk als roken. Veel werknemers zitten dagelijks urenlang op een stoel. En daar is het menselijk lichaam in feite niet op gebouwd. Inertia, oftewel traagheid, rukt op als een gevaarlijke volksziekte. Amerikanen zitten meer dan de helft van de tijd dat ze wakker zijn... en dat is een probleem. Omdat bij zitten het bloed minder snel door het menselijk lichaam circuleert... neemt de kans op hart- en vaatziekten toe... Evenals op diabetes. En ook zwaarlijvigheid is een van de grote risico's van het vele stilzitten. De stoel vermoordt ons, zegt een van de wetenschappers achter het onderzoek. Als het aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ligt, kunnen zijn landgenoten en buitenlandse toeristen zich de komende winter vermaken in een skioord van wereldklasse. Dat schrijft de Volkskrant. In opdracht van de opperste leider is het leger bezig met de aanleg van skipistes, kabelbanen, een hotel en een landingsplaats voor helikopters. Bij het bergplaatsje Masik ligt van november tot maart sneeuw. De skierlingen zijn makkelijk bereikbaar... omdat ze langs de snelweg van de Pyongyang naar de kustplaats Wonsan liggen. Volgens een reisbureau in Peking, dat is gespecialiseerd in reizen naar Noord-Korea... zullen ook buitenlanders er ontspanning kunnen zoeken. Volgens het officiële Noord-Koreaanse persbureau KCNA... bracht Kim Jong-un deze week een bezoek aan het gebied... om toe te zien op de bouwwerkzaamheden. Hij zou aanwijzingen hebben gegeven om het werk te versnellen. Dat en meer lees u zo meteen in de ochtendkranten. Dankjewel, Leon Mastik. 19,5 minuut over vijf bij ons in de studio zit nog steeds Kai Heineman, voorzitter van de LSVB. En uh, we praten met hem over de actie Lieve Jet. Ja, in het uh, uh, vorige gesprek uh, hoopte de, de minister hè, uh, dat ze jullie gerust heeft gesteld uh, met, met een kaartje. Heeft ze jullie uh, gerust gesteld? Nee, ze heeft ons helaas niet gerust kunnen stellen. Dat is ook omdat ze bij haar plannen blijft. En wij maken ons echt heel erg zorgen als je geen basisbeurs meer hebt... Of nog wel iedereen die het talent heeft en die wil gaan studeren of die dat ook gaat doen. Uh, omdat wij bang zijn en dat blijkt ook uit eigen onderzoek van de minister. Uh, dat mensen uh, met minder te besteden uit uh, wat minder rijke gezinnen, dat die dreigen af te haken. Ja, nou is jetbussenmaker, zo hebben jullie er ook al aangesproken, een lieve vrouw die zou vast uh, wat willen luisteren naar jullie. Op welke manier zou ze jullie wel gerust kunnen stellen? Nou, waar ze ons in ieder geval gerust mee zou kunnen stellen is uh, door met haar plannen rekening ermee te houden dat uh, niet iedereen... Uh, uit hetzelfde gezin komt. En dat als je uit een gezin komt waar het gewoon echt wat minder breed is... of met een alleenstaande ouder... Uh, dat het dan echt een stuk lastiger is om te gaan studeren. Dat het veel duurder is, omdat je niet uh, op je ouders ook kan terugvallen. Zouden dan speciale regels daarvoor moeten komen, volgens jullie? Nou, wat, wat er nu gebeurt is... op dit moment heb je een studiefinanciering met een basisbeurs... en een aanvullende beurs. Ja. En de basisbeurs krijgt iedereen. En aanvullende beurs is voor mensen... Als je, voor je mensen... Wat minder verdienen. Ja, en op het moment dat bij die mensen die dus een aanvullende beurs hebben de basisbeurs wegvalt, komt die klap natuurlijk veel harder aan... omdat die al minder te besteden hebben. Dus wat ze in ieder geval zou kunnen doen, is rekening houden met die mensen... en zorgen dat die aanvullende beurs verhoogd wordt. Ja, maar dan zegt de minister, die basisbeurs, uh, dat, is, dat wordt niet meer een, een gift... maar dat wordt dan een lening. Nou, dan ben je er toch ook? Nou ja, dan betekent dat dus dat je nog meer moet gaan lenen. Want studenten lenen nu al gemiddeld 15.000 euro voor hun studie. En dat loopt ieder jaar er nog flink op. Mm -hmm. Dus als, als je de hele basisbeurs daarbij moet gaan lenen... plus nog extra reiskosten... dan kom je op studieschulden uit van 40.000 tot 50.000 euro gemiddeld. Met nog uitschieters verder boven. Daar nou heb ik wel wat mensen regelmatig horen zeggen in mijn studietijd... Eh, economisch gezien is het de beste lening die u kunt krijgen. Dus maak er gebruik van. Economisch gezien is het de beste lening, maar het blijft uh, een, een enorme schuld die je opbouwt. Uh, en het blijft voor heel veel mensen een enorme drempel om te gaan studeren. Zeker als je bijvoorbeeld al een mbo-studie hebt gedaan, maar je weet dat je er toch nog meer in je zit. En ja. je kan ook beter een baan krijgen als je toch nog even die hbo verpleegkunde bijvoorbeeld erachteraan doet als je mbo-verpleegkunde hebt gedaan. Alleen dan word je wel echt tegengehouden als je al een studieschuld hebt en je moet een nog 30.000 tot 40.000 euro extra bijlenen. Ja, dan zullen een hele hoop mensen afhaken en zeggen ja, dan ga ik nu maar gewoon werken. En uiteindelijk is dat niet goed voor die mensen, maar ook niet voor Nederland. Want we hebben nou juist behoefte aan mensen die hoger opgeleid zijn. Maar wat jij zegt, uh, 15.000 uh, euro lenen de studenten nu gemiddeld. Uh, zijn de studenten eigenlijk niet gewoon de luxe aan het leven? Nou, het is echt zo dat studenten de laatste jaren er echt al heel veel op achteruit zijn gegaan. Uh, misschien dat, uh, dat 15, 20 jaar geleden, je kan zeggen, toen hadden studenten het, uh, het best oké. Okay, maar de basisbeurs is al heel erg laag, daar kan je niet eens je huur van betalen... Uh, dan moet je nog je collegegeld betalen. Je moet nog eten. Je hebt nog vaste lasten. Um, en dan moet je nagaan dat als nu de basisbeurs nog weg zal vallen... plus de OV-kaart... dan gaan studenten er 20 tot 40 procent per jaar op achteruit. He, als, als we koopkrachtplaatjes zien... en we zien dat andere groepen mensen er 2 of 3 procent achteruit gaan per jaar... dan is het land te klein. Maar studenten dreigen er 20 tot 40 procent ieder jaar weer achteruit te gaan. Dus uh, nou, dan kan je denk ik niet meer zeggen uh, dat studenten het luxe hebben. Hebben, dan gaan ze daar heel hard op achteruit. Dankjewel voor dit moment. U hoorde de stem van Kai Heijneman. Hij is uiteraard de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. We komen straks nog weer bij hem terug. In Peru dient vandaag het hoge beroep van het proces tegen Joran van der Sloot. Die begin 2012 werd veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf... voor de roofmoord op de Peruaanse miljonairsdochter Stephanie Flores. Zuid-Amerika-correspondent Wies Oebachs volgt het proces, uh, volgt het hoge beroep van de man... die we natuurlijk ook kennen rondom de verdwijning van Nathalie Holloway. Goedemorgen. Hallo. En voor jou, goedenavond. Ja. Uh, uh, eerst maar even terug in de tijd. Uh, uh, waar tegen gaat Joran van der Sloot precies in hoge beroep? Hij gaat uh, in hoge beroep tegen de, 28, de gevangenisstraf van 28 jaar... En uh, hij heeft ook een geldboete gekregen van ongerekend ongeveer 50.000 euro. Ja, eh, eh, want eh, 28 jaar dus eh, eh, is wat hij nu heeft gekregen. Waar, waar zet hij op in? Hij hoopt op 20 jaar. En, en is, is, is daar, heeft hij daar kans op? Mm, dat is moeilijk te zeggen. Hij, uh, hij, ho hij hoopt dat hij uh, heeft kunnen aantonen dat hij brouw heeft en hij heeft zich keurig gedragen in de gevangenis. Uh, en dat, ja, dat zijn dan argumenten om, uh, om door rechters te formuleren. Maar ik, ik weet niet, uh, ik, ik zou niet durven te zeggen of ze, of ze daar gevoelig voor uh, zijn. Waarom zijn ze daar niet gevoelig voor, denk je? Omdat, uh, um, omdat het hem heel erg zwaar wordt aangerekend dat hij uh, Stephanie Flores op een, uh, ja, op een behoorlijk gewelddadige manier heeft vermoord. Hmm. En, en een, een jong meisje, uh, onschuldig, kwetsbaar, op zijn hotelkamer, uh, dat, ja, dat, uh, dat wordt hem zwaar aangerekend. Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze inderdaad in, uh, in Peru denken, uh, het zou van de zotte zijn. 28 jaar is al weinig, als het ook nog 20 wordt, dan wordt het nog veel minder. Uh, hoe, hoe leeft ja. de zaak in Peru? Nou, er is niet heel veel aandacht aan uh, besteed. Ik zag toevallig uh, wel vanavond een, uh, een berichtje van een groot radiostation in Peru, uh, een klein berichtje van uh, vier korte alineaatjes, heel feitelijk over dat morgen dat hoger beroep dient, mm -hmm. maar, maar niet, verder niks uh, uitgelegd of nog eens een keertje uh, herhaald uh, wat er is gebeurd, uh, wat, de, wat de belangen zijn, uh, wat de gevoelens zijn eventueel van de familie van Stephanie, van. Uh, Stephanie Flores, of hoe het, uh, hoe het met Joren gaat, helemaal, helemaal niets, heel feitelijk. Maar Waar ligt dat aan? Willen ze niet herinnerd worden aan het verhaal? Ja, eigenlijk, het is, de, de spanning is er een beetje af. Uh, in de tijd dat uh, hij in Chili werd gearresteerd uh, en naar Peru uh, werd gebracht, toen was het natuurlijk allemaal nog heel spannend. Toen moest het proces nog beginnen uh, en het was niet bekend hoe, hoe dat zou lopen. Nou, en toen, toen kwam het proces, toen is hij uh, bekend, toen is hij veroordeeld... en toen was het eigenlijk voor heel veel mens, mensen wel een beetje ja. klaar. Ja. Eh, eh, de, toch, toch, toch apart, hè? Want het was groot nieuws uh, in ons land, het was groot nieuws in uh, de Verenigde Staten... het was uiteraard groot nieuws destijds in, in, in Peru. Uh, neem bijvoorbeeld de familie uh, Flores. Hebben die nog uitspraken gedaan in de media? Hebben die nog wat gezegd? Helemaal niets. Ik, ik ben nog niets meer van bezig gekomen. Het is stil aan die kant, uh, ja. want hè, de vader van Stephanie Flores, uh, dat, is, dat is een rijk man, een, een miljardair. Ja. Denk je dat hij zijn invloed uh, wellicht in de hogere kringen nog zal gebruiken om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld op dit hoge beroep? Het is niet uitgesloten. In de tijd dat het proces nog liep, uh, hoorde ik wel regelmatig van, van Peruaanse collega's dat, uh, dat die man uh, heel veel invloed heeft en... Uh, dat, uh, dat het niet uitgesloten was dat hij, uh, dat hij de rechters uh, onder druk zou zetten. Mm -hmm. is, er, uh, is er ook en... nog een strafvermeerdering mogelijk? Of, of blijft het dan bij die 28 jaar? Uh, ja, er is, wel, er is inderdaad een strafvermeerdering mogelijk. Ja. Dus het zou nog kunnen als hij even zijn, zijn connectie heeft aangezwengeld... en wat geld erbovenop heeft gegooid... dat we straks uh, Joran 30 jaar weg zien, opgesloten zien worden? Ja, want dat was de eis... Uh, dus het zou, kun het zou nog theoretisch kunnen dat, uh, dat de straf omhoog gaat. Ja, en wat kunnen we verder verwachten vandaag in de rechtbank, denk je? Uh, ja, niet zoveel. Is hij erbij mij. vandaag ook, Joran? Nee, hij is er niet bij. Dat wilde hij wel, omdat hij heel graag wilde laten zien dat hij, uh, hij brouw had... en dat hij, uh, dat hij bezig was in de gevangenis om, om zijn leven te verbeteren. Maar um, het is in Peru niet gebruikelijk dat, dat uh, degene die veroordeeld is, ook bij het proces is. Nee, in Puri... is dus een... Sorry. in Sorry? Peru uh, dient vandaag dus het hoge beroep uh, in het proces tegen Joran van der Sloot. Uh, vanwege de moord op de Peruaanse miljonairsdochter Stephanie Flores. Vandaag al bijna weer drie jaar geleden. Wiesoebach uh, vanuit Zuid-Amerika, hartelijk dank. Gaan. Roland Garros werd dinsdag getijsterd door een hoop regenbuien. Is dat vandaag weer zo? En gisteren hadden we een hele ernstige teleurstelling... want Timo de Bakker die haalde de eerste ronde niet. Dat zometeen. Maar eerst Love Trip van Chris Berry. is Barry, u luistert naar Nuan Wakker op Radio 1. 1 minuut over half zes. Tijd voor het Nieuwsminuutje. Daarvoor is aangeschoven Leon Mastik. Vannacht zijn drie nieuwe bemanningsleden gearriveerd bij ruimtestation ISS. De Soyuz capsule vertrok gisteravond vanaf de ruimtebasis in Kazachstan. De drie nieuwe bemanningsleden zijn een Rus, een Amerikaan en een Italiaan. Het is de eerste Italiaan die aan boord van ISS komt. De Soyuz capsule gebruikte vannacht voor de tweede keer de expressroute... Daardoor duurt de reis naar het ruimtestation geen twee dagen meer, maar slechts zes uur. De brand die vannacht heeft gewoed op industrieterrein het Dintelmond in het Brabantse Heiningen is onder controle, meldt de politie. De brand vermoed brak vermoedelijk uit bij chemisch bedrijf DK Polyester. De brandweer was snel met veel materiaal te plaatsen. Bij DK Polyester wordt onder meer uh, luifels en dakgoten gemaakt. De politie spreekt van beperkte stankoverlast. Of er bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is nog niet bekend. De rechtbank in Lelystad begint later vandaag met de rechtszaak tegen acht verdachten in de zaak van Richard Nieuwenhuizen. In december vorig jaar werd de grensrechter Nieuwenhuizen mishandeld tijdens een voetbalwedstrijd tussen Buitenboys en Nieuw Sloten. Een nacht later overleed hij aan zijn verwondingen. De acht verdachten, van wie er zeven nog minderjarig zijn, moeten zich straks verantwoorden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dood van Nieuwehuizen. De, de rechtbank in Lelystad heeft vrij vijf dagen uitgetrokken voor de zaak. De twee Curaçao's broers die vast zaten omdat ze vlak na de moord op politicus Helmin Wiels... een dreigvideo op YouTube plaatsten, zijn vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. In het filmpje dat de jongens plaatsten, dreigden ze dat er na Wiels nog meer slachtoffers zouden vallen. De broers werden ook verdacht van moord op Wiels, nu alleen nog van het verspreiden van terroristische dreiging. Het weer krijgt u van onze weerman Stijn van Antwerpen. We beginnen de dag met overwegend bewolkt weer en er valt van tijd tot tijd ook lichte regen op sommige plaatsen. In het noorden schijnt de zon. Daar dan ook de hoogste temperaturen met 17 tot 19 graden. Elders is het minder warm, met 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 7 graden. In het binnenland kan later een bui gaan vallen. Morgen eerst overwegend zonnig en droog. Later vorming van stapelwolken die door kunnen groeien tot buien. Met name in het noordoosten, later ook kans op onweer. En het wordt 18 tot 20 graden. Richting het weekend af en toe een bui, maar ook zeker ruimte voor de zon. En het wordt het 16 tot 19 graden. Het minuutje. Dankjewel, Leon Mastik. Vier minuten over half zes. Goedemorgen. Luister naar Radio 1, nu al wakker, van Omroep VNL En het gaat economisch slecht met Nederland. En iedereen zal dat moeten voelen. Ook de studenten van de toekomst zullen moeten meebetalen. Daarom schuift minister van Onderwijs Jet Bussenmakers... vanaf 2016 de basisbeurs en het studentenreisproduct, de OV, af. Om hier haar van te weerhouden, on ondernam de LSVB-actie. Ze startte de brievenactie Lieve Jet om de minister op andere ideeën te brengen. Kai Heinemann zit dit uur bij ons in de studio, de voorzitter van LSVB... Nu heeft ze de brieven gehad, ruim 6000. Jullie kregen ook een lieve brief terug. En nu? En nu uh, is het afwachten of dat na uh, Senaat lezen van die 6000 persoonlijke verhalen... ook uh, inderdaad rekening gaat houden uh, met, uh, met de zorgen die wij hebben. Uh, en of dat zij uh, ja, studeren, ook in de toekomst, voor de scholieren... die nu in 4 uh, HAVO en 5 uh, en VWO zitten, of ze het ook voor hen uh, betaalbaar wil houden. Nu schreef ze ook een hele degelijke brief terug, waarin eigenlijk niets nieuws stond. Uh, denken jullie nou niet van, moeten we eens wat meer doen... Nou ja, we hebben het nu uh, lief gevraagd. En dat is altijd het begin, denk ik. Uh, en uh, ze heeft nu echt de kans, uh, ze is bezig met een wetsvoorstel om daar rekening mee te houden. Mocht nou blijken dat ze uh, bij dat wetsvoorstel nog steeds met plannen komt... die uh, te veel talent uitsluiten, dan zullen we het misschien wat minder lief moeten vragen. Hoe lang duurt het nog voordat de hoogste klassen van HAVO uh, en VWO op het Malieveld staan? <laughs> ja, we moeten even kijken wat, uh, wat de beste manier is om uh, de, deze partijen te overtuigen. Um, want naast de minister is het ook vooral belangrijk... Uh, dat D66 en GroenLinks hun poot stijf houden en blijven zeggen... ja, dit voorstel is niet sociaal, is niet goed voor Nederland... niet goed voor de kenniseconomie, mm -hmm. dit gaan we niet doen... Um, dus uh, dat, kan, uh, dat kan via het Malieveld. Dat kan ook op allerlei andere acties uh, die nog van ons zullen komen. Maar uh, je gaat in ieder geval de komende zomer uh, nog flink van ons over. Tenzij lieve Jet luistert naar de lieve woorden en de lieve kaartjes. Uh, uh, uh, ja, ik stelde de vraag ook een beetje uh, chargerend hè, vanwege het Malieveld. Uh, um, omdat de actie tot nu toe zo verschrikkelijk lief is. Er is natuurlijk ook wel een hoop kritiek op geweest in de media. Diverse columns ook voorbij zien komen waarin daar toch... De aandacht op werd uh, gevestigd. Uh, is het ook niet zo dat, dat jullie wellicht iets te veel vertrouwen stellen uh, in, in de politiek op dit vlak? Nou zoals ik zei, je begint met het lief te vragen. Dat is echt de eerste stap. Uh, de, er ligt ook nog geen wetsvoorstel. En in dat wetsvoorstel zal uh, minister Bussemaker toch ook echt rekening moeten houden met kwetsbare groepen. Uh, en uh, we gaan ervan vanuit dat uh, een PvdA-minister daar gevoelig voor is? Dus vandaar Lieve Jet. Mm -hmm. uh, mocht dat nou echt niet helpen, ja, dan staan er nog genoeg andere wegen open... om, uh, om te laten zien dat, uh, dat de scholieren en de studenten dit echt geen goed idee vinden... Uh, en en uh, dat dit echt uh, ook voor Nederland geen goed idee is. We gaan even naar een andere partij, namelijk de ouderen. De politieke Partij 50Plus zegt dat er juist extra geld moet in de ouderen. Niet voor, voor ja, voor, natuurlijk niet heel veel rassen dat ze dat zeggen. Maar wat vind jij nou hiervan? Nou goed, uh, ik ga nou niet zeggen of dat er geld meer naar de ouderen of naar, die, uh, naar de jongeren moet. Uh, de, hè, ik bedoel, allebei uh, uh, zijn dat uh, net zo goed Nederlanders. En we hebben gelukkig een, uh, een sociaal uh, stelsel uh, met pensioenen, met, met werk... waarbij dat uh, allemaal uh, netjes uh, naar elkaar geregeld is. Uh, maar ik denk dat ook heel veel oma's en opa's zich zorgen maken uh, over hun kleinkinderen. Of dat die nog wel kunnen gaan studeren. We hebben ook heel veel kaartjes van juist van oma en opa's gehad die zeggen ja hallo, uh, mijn, mijn dochter die is hartstikke slim, uh, die, wil, uh, die wil verpleegster worden uh, maar het is hartstikke duur hoe, hoe, uh, hoe gaat ze dat doen? Dus, dus ik, juist de ouderen schieten jullie ook zo hulp niet? Ja en ik, ik denk dat ook uh, 50 plus uh, uh, heel duidelijk heeft gezegd ja die basisbeurs die is belangrijk uh, en uh, daar willen ze ook graag aan houden dat ook uh, voor de achterman van 50 plus het belangrijk is dat ook hun kleinkinderen kunnen studeren. Aan de andere kant zou je natuurlijk kunnen zeggen de 50 plus Plussers van nu, en vooral de 65-plussers van nu, ja, die hebben korter nog te gaan, hè? Uh, om het maar even heel cru te zeggen over het algemeen. Uh, uh, willen die nog een leuke oude dag hebben, dan moet daar misschien nu wel geld bij. Terwijl die studenten, als je die laat lenen en het la gaat later weer goed met de economie, dan is er geen enkel probleem. Hebben ze daar niet een punt te pakken? Nou, als die, die, die, die 50 plussers van nu, we weten allemaal dat het een vergrijzing is en dat er heel veel meer mensen handen aan het bed nodig zijn. Heel ja. veel meer verplegers. En juist die verpleegkundigen worden echt heel hard geraakt. Want die gaan niet heel veel verdienen nadat ze studeren. Uh, maar je hebt er wel heel veel extra nodig. En op het moment dat je de basisbeurs afschaft... Uh, dan zullen echt heel veel mensen... minder verpleegkunde gaan studeren. Ja. Omdat dat gewoon minder loont. En dan hebben die ouderen uiteindelijk ook zichzelf daarmee. Uh, want uh, dan hebben ze ook niet uh, de juiste mensen aan hun bed. We hebben het over de actie Lieve Jet en het vervolg daarop. Daar komen we straks ook nog verder op terug... met Kai Heineman, voorzitter van de LSVB. Dankjewel voor nu. Maar we gaan eerst naar tennis. Roland Garros werd dinsdag geteisterd door een hoop regenbuien. De derde dag van het Grand Slam Tennis in Parijs begon drie uur later. En na anderhalf uur spelen moesten de zeilen alweer over de grevillevelden. En dat was niet de enige teleurstelling. Die kwam gisteravond door toen Timo de Bakker... de eerste de ronde van het toernooi niet overleefde. Hopelijk wordt het vandaag een betere dag. We blikken vooruit met Franklin Stoker, tennisjournalist van de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ging er mis bij de bakker? Nou ja, eigenlijk, er ging eigenlijk niet zo heel veel mis bij de bakker. Hij heeft natuurlijk wel zijn een wedstrijd verloren. Uh, maar ja, het was voor hem eigenlijk een, een wedstrijd voor het eerst... weer sinds lange tijd op, echt op een hoog niveau... En uh, hij speelde eigenlijk uh, voor zijn doen gewoon prima. Uh, want hij, hij moest tegen de Zwitser Stanislas Wawrinka, de nummer 10 van de wereld. En uh, um, ja, dat is toch even een, uh, een hoger niveau dan uh, op de toernooien waar hij normaal gesproken speelt. Uh, dus hij deed uh, eigenlijk best goed. Hij vloor in vier sets. Uh, had zelfs kans nog om uh, er ook een vijfde set van te maken. Uh, maar verder... Ja, uh, zelfs na afloop zei hij ook dat hij gewoon tevreden was uh, over zijn niveau. Uh, het liefst had hij er nog meer uit willen halen. Maar uh, achteraf uh, had hij ook zoiets van, ja, hiermee kan ik wel verder naar de toekomst. En uh, ja, om gewoon uh, mijn niveau op te krikken. Ja, hij had gewoon pech met de lage plaatsing. Ja, dat kun je ook wel stellen. Kijk, dat is natuurlijk altijd een beetje het Slam tennis. Uh, je kan al tegen de nummer 1 van de wereld komen of tegen een qualifier die heel erg laag op de ranking staat. Ja, dat, dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja, welke Nederlanders hebben we nou nog in de race? Ja, Igor Seisling en uh, Robin Hazen. Die hebben zich allebei uh, dinsdag al uh, uh, geplaatst. Of uh, maandag moet ik zeggen. Al geplaatst voor uh, de volgende ronde. Uh, naar woensdag komt uh, Igor Seisling in actie. Dat is vandaag dus? Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Uh, en hij treft uh, de Spanjaard Tommy Robredo. Mm -hmm. Dat is een, uh, ja, een geroutineerde, geroutineerde Spanjaard. Uh, is al uh, een jaar. Uh, kijk, hij is 31 jaar en uh, ja, uh, weet eigenlijk wel hoe het eraan toe gaat op de Grand slam toernooien. Zeisling uh, kon eigenlijk pas net kijken. Is nog wat onervaren, maar uh, is goed in vorm. Uh, ondanks nog een half finale gehad uh, op een. Uh, een, een hoog toernooi in, in Düsseldorf en um, ja staat met vertrouwen te spelen. Ook in zijn eerste ronde versloeg hij de Oostenrijker Jurgen Melter die al eens in, uh, in Parijs de halve finale haalde. En um, ja, hij heeft, uh, hij heeft veel vertrouwen. Hij is eigenlijk een topvorm die Seinsling, dus. Nou ja, topvorm wilde hij. Dat is wel leuk dat je dat zegt. Uh, dat werd hem ook al gevraagd na die goede overwinning en uh, zelf wilde hij daar niet van spreken. Hij bleef een <lacht> beetje met zijn voet op de grond. Hij blijft bescheiden. Ja, zo kun je het inderdaad een beetje zien. Misschien is dat wil... ook wel verstandig, hè? niet roepen voordat je gewonnen hebt. Nee, het is inderdaad, hij, uh, hij blijft zichzelf en uh, ja, hij wil gewoon weer een goede wedstrijd spelen en dan, uh, ja, dan ziet hij wel weer verder. En Hazen, waar gaan we hem zien, wanneer? Hazen speelt, uh, hij komt uh, donderdag, uh, gaat hij pas aan de bak. Uh, heeft ook te maken met het programma, waar we waarschijnlijk later nog wel even op terugkomen. Mm -hmm. Hij moet uh, tegen een Paul uh, Jerzy Janovic. Uh, ook een goede speler, ook een opkomende jongen. Ze uh, loopt nog niet zo lang op de, rond op de Tour, maar uh, staat wel al in de top 25. En uh, ja, is, is gewoon ook een, een groot talent. Slaat hard. En uh, ja, daar gaat uh, Rominaat zeker een, een lastige, lastige klant aan hebben. Ja. Nou ben jij geen Gerrit Hiemstra, maar we kunnen in ieder geval stellen dat het weer niet mee zit in, uh, in Parijs. Het was uh, gisteren geen uh, hele mooie dag. Wat dat betreft, wat, uh, wat kunnen we vandaag verwachten? Ja, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Uh, het is eigenlijk uh, elk jaar wel hetzelfde verhaal met, uh, met Roland Gros, veel regen. Uh, en dat was dinsdag ook het, uh, het geval en eigenlijk vandaag uh, is dat weer uh, een beetje het, het, ja, het beeld, ongeveer hetzelfde. Ik heb nog even gekeken, ik ben inderdaad wel geen, geen professionele weerman, maar uh, in, internet helpt ons veel, uh, helpt ons goed en uh, het wordt wel iets beter waarschijnlijk. Ik, ik heb ook wel het idee, dat uh, de verwachting is dat we wel meer tennis gaan zien in ieder geval vandaag. Ja, en wat voor tennis wordt dat? Ja, veel. Veel. Want ze hebben natuurlijk met het programma moeten schuiven, de organisatie. En uh, omdat er flink wat partijen zijn geschrapt door het weer van gisteren. En, uh, maar we, we krijgen in ieder geval Roger Federer te zien. Uh, David Ferrer, ook een, een favoriet voor de, voor de eind tegen de Spanjaard. En de Fransen uh, die worden ook op hun wenken bediend met uh, uh, trekkers uh, Jovi-Frit Songa en uh, Gael Monfils. Dus het belooft uh, ja, volop... Uh, en een tennis weer uh, te komen. Op welke wedstrijden verheug jij je nu? Zelf kijk ik eigenlijk uit naar uh, uh, de wedstrijd van Zeisling natuurlijk. Uh, die, die, ja, die kan voor een mijlpaal zorgen door de, de voor de eerste zijn carrière de derde ronde op een Grand Slam toernooi uh, te halen. Mm -hmm. Dat zou echt een, een knappe prestatie zijn van hem. Uh, en verder kijk ik ook wel uit naar uh, de wedstrijd tussen, ja, wat ik al, ik noemde hem net al uh, Gaël Monfils tegen de Let-Ernest Goobies. Het zijn twee uh, type spelers die, die heel erg um, impulsief zijn, kunnen heel hard slaan, kunnen de meest gekke fouten maken. Maar ook verschrikkelijk mooi tennissen, dus ik verwacht eigenlijk dat dat een hele leuke wedstrijd wordt. En uh, ook omdat dat natuurlijk... Uh, uh, is een publiek speler is en, uh, en ja, op het centenkoord uh, zal gaan spelen. Dus dat, uh, dat moet uh, hele leuke beelden op gaan leveren. Nou, en tot slot, uh, uh, we moeten toch altijd wat de prognostiek doen natuurlijk. Even, even de pool invullen. Uh, welke man gaat Roland Garros winnen dit jaar? Alle ogen zijn nog steeds uh, gericht op Rafael Nadal. Uh, dat, dat, dat is... Hij heeft weliswaar in de eerste ronde een set verloren tegen een relatief onbekende Duitser, Daniel Brans. Maar... Ja, het uh, uh, uh, uh, is, is nog steeds Nadal die, die de tolhoog favoriet is. En bij de vrouwen? Uh, en bij de dames uh, is het eigenlijk uh, Serena Williams, de Amerikaanse, die uh, eigenlijk de, de grootste favoriet is. Uh, heeft dat in de eerste ronde ook waargemaakt. En, uh, Ze staat weer kreunend op de baan. Ja, zo, dat kun je zeker stellen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Maria Sharapova. Oh, die oh, ja. Op, uh, oh ja, die is nog beter. Ja. Nou, zeker. Journalist van de NOS, Franklin Stoker. Dank je wel. Ja. Graag gedaan type type of girl to remain with the saying We 12 minuten voor 6. Fine by me, dat is lekker wakker worden met Andy Grammer. Kunnen studeren is voor veel jongeren een droom. Toch zullen sommige van hen deze droom in de toekomst niet meer kunnen waarmaken... door bezuinigingen van het ministerie van Onderwijs... van het hoger onderwijs vanaf 2016 een stuk duurder zijn. Wie verwacht dat de Landelijke Studentenvakbond... al een heel Malieveld vol toekomstige studenten heeft verzameld... komt bedroog uit. Want tot nu toe houden ze het bij een lieve kaartenactie genaamd Lieve Jet. Kai Heinemann is voorzitter van de Studentenvakbond... en zit al het hele uur bij ons in de studio... Is het niet gewoon eens tijd voor harde maatregelen? Weg met die lieve woorden... Want eigenlijk willen jullie toch even wel iets tot haar laten doordringen tot minister Bussemaker. Ja, dat hebben we dus nu geprobeerd met lieve kaartjes. Met persoonlijke verhalen ook echt. En die, daar zitten echt wel heftige verhalen ook bij. Van mensen die minder geld hebben. Van alleenstaande ouders. Van scholieren die, die zeggen, ik wil gewoon mijn droom waarmaken, maken. Maar zo'n hoge studieschuld, dat zie ik niet zitten. Dus dat is de eerste stap. En we hopen dat de minister daar heel goed naar luistert. En rekening mee houdt. Met haar wetsvoorstel. Uh, mocht dat niet zo zijn. Ja, dan komen vervolgstappen. Ja want die vervolgstappen. Wanneer zien we nou dat het hele Malieveld is vol met die studenten staan? Ja. Nou ja. Uh, of het het Malieveld gaat worden of niet. Dat weet ik nog helemaal niet. Maar er komen echt nog, uh, nog uh, zat momenten aan. Dat, uh, dat studenten en scholieren kunnen laten zien. Een lieve Braderie. Braderie. Dat, het dat, zou kunnen. dat klinkt wel heel lief. Hè. Ja, nee, dat, is toch, dat, dat is denk ik wel hè, op het moment dat. Nu vraag je wel aandacht en het is ludiek, het is leuk en het is allemaal prettig en lief. Het, het is natuurlijk ook belangrijk dat het maatschappelijk debat dat daarin, die urgentie, meer naar voren komt. Op welke manier gaan jullie dat doen vanaf nu? Ja, dat, uh, uh, dat weet ik nog niet, want dat zijn ook vooral dingen die scholieren en studenten zelf moeten gaan opzetten. En als ze daar goede ideeën voor hebben, dan uh, zijn ze bij ons van harte welkom. En da uh, daar zijn we over aan het nadenken. En we hebben ook al een hele hoop ideeën daarvan gehoord. Ja. We hebben gezegd, we gaan het eerst lief vragen. Dat is echt het begin. Uh, en uh, dan kan dat ons in ieder geval ook niet verweten worden. We hebben het, uh, de, de verhalen uh, aan de minister persoonlijk overhandigd. Die heeft ze. Uh, en uh, als er nu de minister voet bij stuk houdt, als uh, blijkt dat er toch een voorstel komt wat echt te veel talent kost, wat echt ervoor zorgt dat mensen die wel kunnen studeren, die talent hebben, maar die uh, om financiële redenen het Rijk af te haken, ja, dan gaan we op allerlei manieren laten zien uh, wat dat betekent. Uh, en dan zullen we met die mensen ook uh, richting Den Haag gaan uh, en in Den Haag laten zien uh, dat dit beleid uh, niet goed is uh, voor Nederland. Nee, nu ga je binnenkort ook stoppen, hè? over een maand als voorzitter. Je hebt dan een, een opvolger? Dat klopt. Uh, vanaf uh, volgende maand zal uh, Marianne Kaufman uh, uh, het van mij overnemen. Met een uh, heel bestuur uh, achter haar ook trouwens. En Gaan zij een vervolg geven aan het Lieverjet-project? Ja, zij gaan zeker een vervolg geven. Uh, en uh, ik zou ook aan iedereen die daar ideeën over heeft uh, willen vragen. Uh, dus als er studenten of scholieren zijn die hier luisteren... Uh, mail ons op lsvb.nl .lsvb met jullie ideeën. En dan gaan we samen gewoon... Uh, tot, uh, tot leuke acties komen. Lieve uh, acties? Nou, niet alleen lief, misschien ook wat minder lief. Um, en dan gaan we er samen voor zorgen... dat uh, studeren voor iedereen die het talent heeft bereikbaar blijft. Uh, en dat uh, het ook niet uitmaakt of dat je uh, ver weg woont... Uh, maar dat uh, ook die OV-kaart blijft... zodat iedereen uh, een studie kan doen, Duidelijk. ook als je op het platteland woont. Haar voorzitter van de LSVB, Kei Heineman... zit dit uur bij ons in de studio. Dank je wel voor je komst. De weigerambtenaar dan. Een ambtenaar die weigert homo. Homo-huwelijken te sluiten, dat kan al jaren op veel kritiek rekenen... maar vanaf vandaag gloort er weer hoop aan de horizon... voor alle Nederlanders die het onwenselijke fenomeen vinden. De Tweede Kamer neemt een wet in behandeling die er een einde aan moet gaan maken. d 66 kamerlid Vera Bergkamp was al bezig met dit vraagstuk in haar tijd... als voorzitter van homo belangrijke organisatie COC. En ze mag namens haar partij spreken over het wetsvoorstel... van haar collega's Schouw en Dijkstra. Mevrouw Bergkamp, goedemorgen. Goedemorgen. In 2011 schreef u een opiniestuk met de titel... Na tien jaar is het gedaan met de weigerambtenaar. Nu zijn we twee jaar verder. U moet opgelucht zijn. Ja, ja dat ben ik ook wel. We zijn nu bijna twaalf jaar verder... na de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Mm -hmm. Dus ik vind het inderdaad tijd dat we afscheid nemen van het fenomeen weigerambtenaar. Hoe, lang, hoe komt het dat het eigenlijk zo lang heeft geduurd... twaalf jaar na de openstelling van het huwelijk? Ja, er was tot nu toe geen meerderheid voor. Het leek uh, uh, ja, nog niet zo heel erg lang geleden dat er een meerderheid zou zijn met de VVD. Uh, maar de VVD koos toen uh, helaas uh, voor iets anders. Uh, vanuit uh, andere uh, onderwerpen die op dat moment een rol speelden. Samenwerkt met de SGP, de ChristenUnie. Dus ik hoop dat de VVD wel voet bij stuk houdt. En dit uh, initiatiefwetvoorstel van D66 uh, omarmt. Ja, dat debat is dus vandaag. Wat kunnen we verwachten? Nou, ik denk uh, dat het een, een zaak zal worden dat de christelijke partij, het CDA, de ChristenUnie en de SGP, uh, de andere partijen zullen proberen te overtuigen dat we het niet moeten doen. En ik ga ervan uit dat de andere partijen, uh, nou ja, best zullen doen om uh, te overtuigen dat uh, het wel nodig is. Ja, nou bent u jarenlang een voorvechter uh, al van homorechten, zelf ook openlijk lesbisch. Wat voor gevoel geeft het uh, u nou uh, dat juist u dit punt mag verdedigen in de Kamer? Ja, dit is heel persoonlijk. Ik ben natuurlijk jaren ermee bezig geweest en nooit verwacht dat ik vanuit de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel van D66 zou mogen verdedigen. Dus ja, ik ben ook wel trots dat ik dat mag doen. En het is ook wel heel, heel bijzonder en heel persoonlijk om dat te doen. Ja, u bent hier heel lang mee bezig geweest. H had u gedacht dat dit moment zou aanbreken? Ik had wel verwacht dat het moment ooit zou aanbreken. Uh, maar dat ik dat vanuit de Tweede Kamer zou mogen doen... dat, dat had ik toen ik ermee bezig was uh, niet verwacht. Dus ik ben heel, mooi, of heel blij dat het nu uh, samenvalt, dat ik in de Tweede Kamer zit. Dat mijn twee collega's, Pia Dijkstra en Gerard Schouw... het initiatief hebben genomen tot dit wetsvoorstel. En dat ik het vanuit de Tweede Kamer mag verdedigen, dat is uh, zeer eervol. Ja, is, het, is het ook niet lastig om het te verdedigen? U bent zelf ook lesbisch. Uh, u krijgt natuurlijk te maken met christelijke partijen... die er. Wel tegen zijn? Lastig niet, uh, persoonlijk wel. Uh, ik heb me natuurlijk de afgelopen jaren heel erg ingezet voor gelijke rechten. Uh, en dat ik moet zeggen, dat heb ik voornamelijk ook gedaan omdat ik het een, een basisvoorwaarde vind in de samenleving: dat je zichtbaar jezelf mag uh, zijn. En als ik kijk naar de ja, dan sta ik ook helemaal achter het principe dat een ambtenaar gewoon de wet moet uitvoeren. Ik sta ook helemaal achter het wetvoorstel uh, van D66 dat het belangrijk is om een neutrale overheid te hebben. Dus ja, zakelijk gezien sta ik helemaal achter de principes. Maar persoonlijk is het natuurlijk ook wel heel bijzonder dat iets waar je jarenlang mee bezig bent geweest... Euh, nou ja, dat dat dan wordt behandeld. En dat je dat zelf mag doen vanuit de Tweede Kamer. wel ja, maar... een bijzondere uh, kleur eraan voor mij. Ja. Uh, natuurlijk nog altijd wel een principe kwestie hè, voor veel christelijke partijen. We zeiden het net ook al. Ver verwacht u uh, het nog een beetje te kunnen overtuigen vandaag? Uh, nou, Als ik heel reëel ben, denk ik dat niet... Uh, we hebben natuurlijk verschillende keren elkaar getroffen, ook bij andere onderwerpen. Maar zeg nooit, nooit. Hè. Een debat uh, zorgt er ook altijd voor dat je ook wel weer leert van andere partijen. Uh, dus je steekt er ook altijd zelf wat van op. Maar echt elkaar overtuigen, dat zal denk ik echt uh, een hele lastige kwestie worden. En er komt ook bij dat we vorig jaar het Roze Stembusakkoord hebben afgesloten. Met alle partijen, met uitzondering van de christelijke partijen. Dat was in september. Dus ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. Dus uh, overtuigen zal lastig worden. Ja, maar we doen een poging. Dat u wat dat betreft tegenover elkaar staan, uh, waar u natuurlijk zegt... de ambtenaar moet de wet uitvoeren en waar de christelijke partijen zeggen... ja, maar iemand kan moeilijk iets uitvoeren waar hij zelf niet achter staat. Ja, en ik vind ook vind ik ook. daar heeft iedereen recht op... om ook zijn eigen mening te hebben. Maar ik vind op het moment dat je in dienst bent van de overheid... en je hebt ervoor gekozen om de wet uit te voeren... ja, dan moet je dat doen. En ik vind dan niet dat je mag zeggen tegen het ene paar... ik trouw jullie wel, en dat je tegen het andere paar zegt... ik trouw jullie niet. Dat is onderscheid maken, discriminatie. Ja, even naar het debat van vandaag. Vorig jaar liet de VVD u eigenlijk stikken... onder druk van de christelijke partijen. Is er nou ook een worst-case scenario voor vandaag? Nou, ik moet zeggen, uh, uh, ik zou zeer teleurgesteld zijn als de VVD dat morgen weer zou doen. Uh, het staat in het regeerakkoord, ze hebben de roze Stempus akkoord ook uh, mede ondertekend. Uh, ik ga er ook vanuit dat de VVD ook achter het liberale principe staat van een neutrale overheid. Dus uh, ja, ik, ik ga ervan uit, uh, dat er uit uh, ja, dat, dat zij gewoon achter blijven staan. Maar zeg nooit nooit. Ja, dan hopelijk geen negatieve verrassingen meer. Misschien nog positieve verrassingen vandaag? Nou, ik zou wel positief verrast zijn als het CDA zou dus zeggen. van uh, <laughs> We staan achter dit voorstel. Dat zou ja. positief verrast zijn. <laughs> Verwacht u dat? Uh, ik verwacht het niet. Ik moet wel zeggen, het CDA doet altijd wat langer over om uiteindelijk mee te gaan met dingen. Mm -hmm. 10 jaar geleden was er ook geen meerderheid voor de opstelling van burgerlijk huwelijk voor paar van gelijk geslacht. Daar is nu wel een meerderheid voor bij het CDA. Dus wellicht na twaalf jaar zeggen zij ook van, uh, nou laten we dit op een goede manier met elkaar regelen. Want zij zijn ook het wat milder geworden hè, in het homo-standpunt. Ja, ik, ik, ik vind, als ik kijk naar openstelling van burgerlijk is daar een meerderheid voor. Uh, versterking van de juridische positie van de lesbische meemoeder. Daar waren ze ook voor. Dus ja, ik, ik vind wel, daar zit ontwikkeling in. Er zit ook altijd wel wat meer tijd tussen. Uh, dus ik hoop uh, dat het CDA ook uh, dit voorstel ondersteunt. Maar ja, blijf uh, blijft spannend. Ja, en tot slot, als u vanavond uh, thuis komt, alles is achter de rug en goed en wel gegaan. Is, is het dan een mijlpaal? Ja, ja, ik vind het wel een melpa. Ik, ik ben ook moet ik zeggen met de dingen die ik doe. Ben ik ben ook wel resultaatgericht. Ik vind het ook fijn als je iets kan afronden. Uh, politiek is niet altijd snel, uh, dus het zou mooi zijn als we vandaag uh, kunnen zeggen van: nou, er is een meerderheid voor en we gaan dit met elkaar uh, regelen. Ook om te voorkomen dat er nieuwe ambtenaren worden aangenomen die last krijgen van hun geweten. Ik bedoel, het is ja. ook andersom voor de mensen. Moet je ze ook niet in een positie brengen dat ze moeite hebben met het uitvoeren van hun taak. Dus ik denk ook van: laten we mensen ook niet in een moeilijke positie brengen. Laten we dit op een goede, respectvolle manier het debat voeren en dit goed regelen. Vandaag het debat over de weigerambtenaar. We wensen u veel succes. Deze 60-Kamerlid Vera Bergkamp, hartelijk dank. Ja, bedankt. Nou, daarmee is het één minuut voor zes geworden en is deze nu al wakker tot een einde. Er is één stem die u in deze nachten van WNL heel vaak heeft gehoord en niet meer gaat horen. Inge Lou, het was je allerlaatste. Ja, maar alle, het voelt heel gek. want Het voelt niet als de laatste. Want je was er vanaf het begin bij. Het allerbegin van het, bedachten, het bedenken eigenlijk van het hele concept in de nacht tot nu, drie jaar later. Hoe kijk je erop terug? Ja, het was echt een hele mooie tijd. We begonnen echt met een concept wat niet bestond. En uh, tot iets wat eigenlijk wat mij betreft een leuk nieuwsprogramma in de nacht is geworden. Dit was nu al wakker. U hoorde de stem van Ingeloe Stol. Die namelijk uh, ook natuurlijk van iedereen die aan dit programma meewerkt. De hartelijke dank krijgt van uh, al je inzet. Ook aan jullie. Al je vrolijkheid <laughs> en uh, alle energie. Dit was hem nu al wakker. Zometeen. Nou, kondig jij ze maar aan. Nou, zometeen het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten en Laren